Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Boeren krijgen geen boete als ze hun land bemesten... en hun koeien in de wei laten grazen, schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. Vorige maand bepaalde de Raad van State... dat het kabinet te weinig doet tegen stikstof in de natuur. Boeren hebben daarom nieuwe vergunningen nodig... en zijn bang dat ze daardoor hun werk niet meer kunnen doen. Maar minister Schouten schrijft dat de vergunningplicht nog niet wordt gehandhaafd... en dat er nieuwe regels komen waarmee boeren legaal hun vee kunnen laten grazen en hun mest kunnen uitrijden. De accijns op diesel gaat omhoog, staat in het klimaatakkoord. In 2021 komt er 1 cent bij, in 2023 nog een cent. De eerder aangekondigde accijnsverhoging voor benzine gaat niet door. Wel gaat de motorrijtuigenbelasting voor bestelbussen flink omhoog... De maatregelen zijn nodig om de stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's te betalen. Het klimaatakkoord van het kabinet wordt morgenmiddag gepresenteerd. Een traumahelikopter heeft vanavond in Enschede moeten uitwijken voor een drone. De helikopter had een gewonde aan boord en maakte een bocht om te kunnen landen bij het ziekenhuis. Ineens vloog er een drone in de weg. De piloot van de traumaheli kon nog net een botsing voorkomen. Volgens de politie was het een levensgevaarlijke situatie. Het is verboden om in de buurt van een ziekenhuis met een drone te vliegen. De politie is op zoek naar de bestuurder. De zwemmer Maarten van der Weijden heeft per post een Elfstedenkruisje toegestuurd gekregen. Dat is de medaille die scha schaatsers krijgen als ze de Elfstedentocht hebben uitgereden. De afzender kreeg het kruisje in 1986... maar zegt dat de schaatstocht vanwege het mooie weer eigenlijk een makkie was. Hij vindt dat van der Weijden het na zijn zwemtocht van 196 kilometer meer verdient. Eerder kreeg de zwemmer al een kruisje aangeboden van een man uit Oosterhout. Maar dat aanbod sloeg hij beleefd af. Het is onbekend wat Van der Weijden gaat doen met het kruisje dat hij nu in de brievenbus kreeg. Het weer. In het noorden nog wat bewolking. Die kan zich vannacht uitbreiden. Minima tussen 11 en 13 graden. Morgen lost de bewolking weer op en dan schijnt overal de zon. En het wordt 21 tot lokaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 af van deze um, uh, donderdag 27 juni moet weer helemaal op gang komen. Zeker als het gaat als ik hier in mijn eentje zit. Ja, want uh, techneut Marcus van Damme, die vond het uh, leuk om uh, zijn handen te laten wapperen bij een ander evenement. Wat in de steiger staat, want morgen dan begint uh, het culinair zandwoordverhaal. En uh, ja, dan uh, wil Marcus daar nog wel even zijn handen als vrijwilliger laten wapperen.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 Moet er eens even naar luisteren? Oh, daar zag je wel wat in. En uh, dat blijkt dus ook wel de jonge lichting: Blok heette de mannen en dit is Spring, Ice First On IS: There's blood. Oh Omoge, your love in a blessing, so I am blessed, my baby. I won't make we day forever. If you fall, we gon' rise up together. You'll be my melanated king, and I appreciate you. No one, feed me like my boo, no one. Nobody find you. no one. Give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you. If I impart you know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 Maar daarna heeft hij gespeeld en waarschijnlijk zal ook dit nummer wel voorbij zijn gekomen.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 Time, ya yeah. The landlord calls Your rent's too late Your contract's over And you just can't wait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 That's over and you just can't He's absolutely critical. Last year he was a crash.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 Ik heb het nou voor George Harrison en Fester. Hier is die nog een keer. Eventjes. Nou, laat maar horen.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 to feel this small Cause a little something pushes on Across the borderline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 So full, so pretty Won't let them go away I just wanna feel I just wanna breathe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 There's a fire in the sky The air grows thick as clay Patiently it's waiting, preparing You're lost in the darkness Waiting for a sign A voice from above Sound and fierce and strong Talking salvation A warning about a storm There's a voice from above There's a train on the news There's a fire in the sky There's a storm